12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Albanië is vanochtend opgeschrikt... door de zwaarste aardbeving sinds tientallen jaren in het land... Bij de beving met een kracht van 6,4 zijn zeker negen doden gevallen. 300 mensen raakten gewond. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog zal oplopen... omdat er nog mensen onder het puin liggen. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. En zoals nu lijkt is de schade het grootst in Tures, de tweede stad van het land... en in Toumane, een plaats ten noorden van Tirana die dicht bij het epicentrum ligt. In verschillende plekken zijn gebouwen ingestort en wordt er gezocht naar overlevenden. De bevolking wordt opgeroepen om buiten te blijven. Rond half elf was er in Bosnië ook een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. De epicentrum daar lag in de buurt van Mostar. Er zijn nog geen berichten over schade.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 Voorzitter Mariette Hamer van de Sociaal Economische Raad gaat middelen bij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor het basisonderwijs. Die onderhandelingen zijn vastgelopen en minister Slop stelde vorige week voor om een bemiddelaar aan te stellen. De werkgevers, verenigd in de PO-raad, boden een loonsverhoging van 3% tot 1 juli 2020, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Zij willen 5%. In Lelystad hebben de eerste huizen weer water. Vanochtend bleek dat er een breuk zat in de transportleiding... waardoor een groot deel van de stad zonder water kwam te zitten. Ook in Dronten en Zwifterband zijn er problemen. In totaal gaat het om zo'n 35.000 huishoudens. Waardoor de breuk is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het weer bewolking en dan valt er valt regen of motregen. Het is zacht met temperaturen rond de 10 graden vanmiddag. Ook morgen blijft het bewolkt en gaat het harder regenen. Maar het blijft ook zacht. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We leven de dag van je leven in de Flevolhof. Flevolhof, dat is een kijk-, speel- en doe park voor het hele gezin. Flevolhof.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 Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas, and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, yo, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova.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 A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 Nou paarden draven en aan de horizon leidt en beloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De Zuiderzee heet nou meer. Een tractor gaat er, nou greppels graven, zie tot de horizon, geen schepen meer. Kijk, die jongeman ben ik. Ja.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 Kom niet meer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 Maar voordat we daar aan toe zijn gaan we eerst naar die oude top 40. En wel naar de tippenraden. Want top nummer 1 in de tippenraden hebben we de alarmschijf. Het nummer van Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. Let <tie> op! Veronica's alarmschijf. your friends to open this boy's too young to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 Van de week.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 Nou, dat zeg, maar echt helemaal niks. Maar goed, in deze oude top 40 hebben we zeven nieuwelingen, vier Duitsstalige liedjes, 10 Nederlandstalige liedjes en 14 Nederlandse producties. En we beginnen zoals altijd bij Nummer 40. Prince and Cole in 892o. Prince and Cole in 892o. All right. Ja, heb je het verstaan? Prince and Cole in 892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 Italiaanse acteur, regisseur, komiek, songwriter, muzikant van alles en nog wat. Let dus op nummer 40 in deze oude top 40. En nu een Nederlandse band op uh,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 To intelligent, yeah. Opvallende zanger en net als het volgende nummer op 38 ook een band met een opvallende zanger.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 Namens het opnieuw op klonk het ook totaal anders. Vooral met die vervormde gitaren. Van het album 3 plus 3 zijn dit de Isley Brothers en Dead Lady.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 Mijn vader produceerde dus de nummer 1-hit. En hier zingt ze zelf, Vicky Andros. Op nummer 36, Mijn vrienden zingt die trauma. Nieuw. Was dat met een omblauw erop? Ja, vaak in computers verdwijnen die omblauwd. Dan weet je niet hoe je het lezen moet. Zou het trooien me geweest zijn. Goed. 35 nu. muziek uit Nederland. Ja. So I had to pack my back Not really for the drink But we made so, so a good life here There was also a mom try to lay your hands Try to lay your hands on me For what was worried to Was not the one around Who suddenly shagged the Say the bass so all the Zo heet het ook. Big Fat Mama van Long Tall, Ernie en de Shakers. En die lange uh, man, die Ernie. Die lange Ernie. Dat was natuurlijk Arnie Some Treffers. Zullen we oh. die even netjes opnieuw starten? Nummer yeah. 34. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me. Cause I speak of the of love. Een klassieker van de Steve Miller Band, zo is het officieel. Steve Miller natuurlijk, met het nummer de Joker. Baby. Het werd een mega hit, ook in de Verenigde Staten. Nieuw. Nieuw. Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan de lijf, daar ril ik van.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 en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom. Nieuw op nummer 33. Astrid de Bakker heet ze. En ze trouwde met Lennart Nijg, die dit liedje schreef. En vandaar dat ze dus heet. Ach,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 dit nummer zou ik ook graag het tweede gedeelte willen draaien. Laten we afspreken dat we het doen. Pol NK 32 met Flashback. I wake up in a cold sweat. To the clock that says it's only 3 a.m. Thinking that I felt you. I really only dreamed of you again. I'm playing to your pillow. Ja, we gaan hem helemaal draaien. 32. Hij had zijn grootste hits, had hij overigens in de jaren 60. Paul en K. 31 nu. Wie zijn het? Cindy en Bert? Ja, ik moet je zeggen, Cindy und bert Jutta Goesenborger en Norbert Berger. Ja, zo heten ze echt. Maar ja, ik snap best wel dat je dan een uh, andere naam aanneemt. Nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. nieuw op nummer 30. De single-uitvoering in de tijd...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 Uit Amerika. Native Americans, noemen ze het ook wel? Van Indiaanse afkomst. De band Redbone met het liedje... Wovoka. In the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 Kinderogen. Wat is er mooier dan de kijkers van een kind. Nieuw, nieuw. nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. 26 was dat dus nieuw Kinderogenvader Abram. En deze de hoogst nieuw binnengekomen plaat van deze week week 48, 1900 nog wat. Logins en Messina, een duo met my music. Eeder Pass to the big show in town. So honey, don't you make it late? We get it and hurry. We begin with the band. Cause his left hand is smitten, he's got his old man's band. So let's get to gettin' while they're gettin' his right and roll with the rhythm tonight. God knows that I.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 Een drop wordt nu een speelplaat. 22, Charles, 6 naar dikke in de 90 is die geworden, toch? Nummer 22. Yes. In the old fashioned.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 En het beste van de Everly Brothers, Let It Be Me. Maar oorspronkelijk is het een Franstalig lied van Gilbert Bécot. Dan nu nog meer muziek uit Nederland. En ze waren zelfs populair in Amerika. Dus als je goed luistert, horen we Sandra meezingen Van Sandra en Andres. Goed luisteren naar haar stem.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 Dat was dus nummer 13. Dit is 12. Liedje geschreven door Niels Sedaka. We kennen het waarschijnlijk ook van het uh, duo Captain Tenniel. Oh ja, denk je dan. Ja, dat waren ze. Maar dit is de uitvoering van Mac en Katie Kassoun. Love will keep us together.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 Nummer 1 Hier trafen uns im Sonnenschein ein kurzer Traum vom Glücklichsein er ging veel te snel voorbij. Es kwam weer Abschied voor ons twee. Nu denk ik nur nog daran, wie ik dich wiedersehen kan. Tanz vergess ik niet. Ik hör nog heut die Melodie. Wo ik ook ben, was ik ook tu, die Sehnsucht lässt mir keine Ruhe. Erst wenn ich wieder bij dir bin, bekommt mijn Leben einen Sieg.